4 uur. Het LOS-journaal. Door Alt De SP beschuldigt minister Blok van het onvolledig en onjuist informeren van de Tweede Kamer. SP-Kamerlid Jansen. De minister van Wonen en Rijksdienst heeft bij minstens vier gelegenheden cruciale informatie achtergehouden voor de Kamer. Voor en tijdens het debat over de wet inkomstvaakelijke huurvolgingen. Blok zou al sinds 2011 op de hoogte zijn geweest... van een rapport van de Amsterdam School of Real Estate. Volgens Janssen blijkt uit dat rapport... dat de vraag naar nieuwe woningen fors zal afnemen door de huurverhogingen. Met als gevolg nog meer werkloze bouwvakkers. De minister keek of je het in Keulen hoorde donderen... toen er naar gevraagd werd, zei Janssen. De Kamer houdt binnenkort een debat over de kwestie. Twee jongens die betrokken waren bij de mishandeling in Eindhoven... van een man van 22, komen vanmiddag voorwaardelijk vrij. De rechtbank in Den Bosch heeft besloten... dat de voorlopige hechtenis van de jongens van 15 en 17... in afwachting van hun rechtszaak wordt geschorst... maar dat ze zich wel aan strenge voorwaarden moeten houden. Zo mogen ze niet in Eindhoven komen, krijgen ze huisarrest... en mogen ze geen contact hebben met de andere verdachten. In totaal worden acht jongens verdacht van de mishandeling begin januari. De jongens die vandaag vrijkomen wonen in België... maar hebben de Nederlandse nationaliteit. Een derde Nederlandse jongen was al eerder vrijgekomen... De vijf Belgische leden van de groep zijn ook op vrije voeten. Het Hof van Beroep in Antwerpen besluit op 26 maart of zij worden uitgeleverd aan Nederland. De Nederlandse staat vindt een onderzoek naar de ondergang van SNS Reaal niet nodig. Minister Dijsselbloem van Financiën zal het de ondernemingskamer niet om vragen. De SNS is gered. Uh, het spaargeld van heel veel mensen is uh, in veilig vaarwater gebracht. Het is nu een gezond bedrijf. Het moet verder worden gebracht. En de uitspraak van de Raad van State van gisteren stelt ons daar ook toe in staat. De Raad van State heeft gezegd dat deze onteigening, deze nationalisatie was terecht. Uh, dus ik stel voor dat we nu uh, naar voren gaan kijken.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 Morgen blijft het bewolkt, in het noorden klaart het soms wat op. Het wordt opnieuw 3 tot 5 graden. Later in de week kan de zon wat vaker schijnen en wordt het overdag wat warmer. AMB verkeersinformatie er staan nu zes files, zo'n 25 kilometer, bij elkaar opgeteld. De meeste van die files geven nog niet al te veel vertraging. Behalve die dan op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Want bij het knooppunt Rijns-Weert staat er een kapotte vrachtwagen. De achteras is kapot en die moet ter plekke worden gerepareerd. Tussen Den Dolder en het knooppunt Rijns-Weert staat zes kilometer file. En voorlopig is daar de rechterrijstrook dicht. U moet daar van drie naar één rijstrook. Verkeer richting Utrecht vanuit Amersfoort kan het beste omrijden via Hilversum. Over de A1 en de A7.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 Maar eerst, Eurobureau Fred Strobans, onze man in Europa, nu in Hilversum, Fred. Um, jij gaat ons uitleggen wat de uitslag, de bizarre onmogelijke uitslag... van de verkiezingen in Italië eigenlijk zegt over... Uh, de afnemende, de afnemende steun voor het bezuinigingsbeleid nou, in Europa. We, Eigenlijk gewoon boel ja, tegen Europa. Nou, dat de vraag stellen is ze beantwoorden. Nou, <laughs> dat zijn toch een beetje de reacties die je nu overal uh, uh, terugleest. Ook in de financiële pers en zo. Dat die toch een, een afrekening is met het uh, eenzijdige bezuinigingsbeleid... opgelicht door uh, Europa. Um, niet voor niets heeft uh, Monty net in Kamer en Senaat in, uh, in Italië de kiesdrempel uh, gehaald. Het was niet de bedoeling van Brussel, van Nelly Kroes... van Olli Rehn, uh, van Angela Merkel. Ze had daar wel meer van verwacht. Hij zelf ook. Hij dacht uh, op een bepaald moment dat hij toch nog wel 20% uh, zou halen. Het is dus niet zo gebleken. De grote winnaar is toch uh, Grillo. Ik uh, noem een beetje nu uh, de man uh, achter uh, de politieke commedia dell'arte. Er uh, wordt natuurlijk ook in het buitenland wel, wel eens gelachen met die Italianen. Maar het is toch wel een uiting van een bepaald soort ongenoegen. En elk klant doet dat een beetje op zijn eigen manier. En uh, ja, in Italië blijkbaar is dit nu het resultaat. Of het land daardoor nu onregeerbaar uh, wordt, dat, uh, dat zullen we nog zien. Maar in elk geval, de kritiek stijgt overal. Die tendens zie je uh, op dat eenzijdige bezuinigingsbeleid. Uh, um, vorige week. Uh, vrijdag kwam uh, Reen opdagen in Brussel in een Berlemongebouw... briefing over uh, economische groei in Europa, de nieuwe groeicijfers. Nou, hij kon daar toch een, een nieuwe uh, kleine krimp aan hè, voor het komende jaar in, uh, in Europa... Maar hij weigert te erkennen dat dat toch iets te maken heeft met dat bezuinigen. Hij blijft maar bij die mantra. Uh, bezuinigingspolitiek brengt ons vruchten op lange termijn. Dat loont op uh, lange termijn. En hij zegt het heeft ook op kortere termijn, dus de afgelopen maanden, de markten gekalmeerd. Nou, Dat wordt betwijfeld door bijvoorbeeld economen zoals Paul de Grauwe, Belgisch econoom, uh, verbonden nu emeritaat maar nu verbonden aan de London School of Economics heeft vorige week heeft hij een paper van zeven pagina's uh, gepubliceerd, waardoor hij, daar ja, ligt hij zo grafiekjes, ik heb ze hier liggen grafiekjes boven op mekaar, en waaruit je dus uh, kunt concluderen dat er uh, dus een hele grote correlatie is tussen enerzijds um, zeg maar de spread, het verschil in uh, rente dat landen op hun staatsschuld moeten betalen... Uh, tussen bijvoorbeeld Griekenland en Duitsland. En het bezuinigen. Je ziet dat bijvoorbeeld Duitsland gratis geld op de markt krijgt. Ja. Ze he, krijgen gratis uh -huh. geld, maar het minst bezuinigd hebben. En je ziet dat Griekenland, uh, die het meest betaalt... voor zijn rente op de staatsschuld, het meeste moet bezuinigen. Uh -huh. Dus zijn conclusie is, het Europese beleid... Of het nu Brussel is, of de staats- en regeringsleiders... of de ministers van Financiën... ze hebben blindelings de paniek van de markten gevolgd. En daaruit blijkt heel duidelijk dat de landen... die zeg maar uh, de grootste spreads hebben... ook de, het lijden onder de, de grootste bezuiniging. En hij zegt, dit is een straatje zonder eind. Dat werd dan in het weekend bevestigd... Uh, in een column van Paul Kroegman in de uh, New York Times. Die zei, ik heb... Uh, nog nooit zoveel over de eurocrisis geleerd als door het lezen van Paul de Grauwe van de London School of Economics. Het is maar een Goed school, voor een discu he? discussie tussen uh, economen, maar in elk geval we hebben nu een politiek signaal... en ook een hele grote strijd tussen economen over uh, de gevolgen van uh, zeg maar, dit bezuinigingsbeleid Precies. in Europa. En dan komt er ook Niet alleen op de politiek, maar ook zeg maar, op ons aller. Ja, mm -hmm. er komt ook nog een zijdelings bij dat dit voor de lidstaten... ook eigenlijk de enige manier is om duidelijk te maken... dat ze het niet eens zijn met dit beleid. Ja, want, want, er is, nou, want dat is het grote democratische gat van Europa... Ja, wat moeten ze de, anders doen? De, je kan het alleen maar... tegen je eigen nationale regering opnemen? Dat is wat Paul de Grauwe gisteren in een column... in het Vlaamse Dagblad uh, De Morgen uh, schreef. Hè. Dus de Europese commissie uh, de, heeft geen democratische controle. Nou ja, ze kan weggestemd worden door het PES parlement. Maar eigenlijk over, over, over dat bezuinigingsbeleid... Uh, zie ik het op het parlement, die commissie nog niet wegstemmen. Dus hij zegt, het uh, is een oud principe... Hè, een, uh, uh, no taxation without representation... wat wil zeggen dat alleen parlementen gaan over begrotingen... en belastingen kunnen alleen worden geïnd als parlementen het eens zijn. En het probleem is nu dat, en Herman van Rompuy heeft daar gelijk in... de lidstaten hebben nu het begrotingsbeleid deels uitbesteed aan Brussel. En die nationale parlementen kunnen nog steeds wat, maar... het. Uh, het publiek kan alleen maar zijn eigen parlementen wegstemmen... of zijn eigen regeringen. En niet die Europese Commissie in Brussel. Dat is dus een politieke constructie binnen Europa... waar we een oplossing voor moeten vinden. Fred, heel erg hartelijk bedankt. Klinkende Munt, met vandaag... Marjelle Thijssen, eigenaar van de Five Degrees... dat financiële producten ontwikkelt en oud-ABN-topvrouw. Jan Kalmega, voorzitter van Vastgoedbelang... een brancheorganisatie van particuliere investeerders. oud commissaris van de Koningin in Gelderland en VVD Corrivee, welkom. Uh, VVD-corrivé. Ja. Fijn in deze tijd mooi. om VVD-corrivé te wezen. Oh, uh, leuk omdat het EE zo mooi klinkt. Maar je bedoelt het echt. Ja. Laten we eventjes, uh, even een korte reactie op, uh, als jullie daar behoefte aan hebben, op het verhaal van uh, de analyse van Fred, Marianne Thijssen. Ja, Financiële markten ja. helemaal in uh, paniek. Ja, dus de vraag is of de, de fundamentals, zoals de werkloosheid en uh, de, de mindere omzet, uh, export en al dat soort dingen of dat uh, de, de, de spread uh, beïnvloedt of mm. de emotie van de mens. Uh, nou, als je de, de, in mijn oog, als je ooit uh, iets met economie te maken hebt... dan weet je dat de emotie van de mens dat die ook heel veel natuurlijk ermee te maken heeft. Namelijk, dat noemen we de risicopremie. Uh, <lacht> en uh, de verwachting ja. dat Griekenland het slechter doet dan uh, Duitsland... is een hele logische... Dus, als ik als een simpele ziel moet gaan lenen aan of Duitsland of aan uh, Griekenland. Griekenland, dan denk ik ja, dan wil ik van Griekenland wel iets meer terug hebben dan van Duitsland. Ja. He, dus, in, in, uh, in dat, dus het zo strak neerzetten dat het alleen maar komt, die spread, door uh, de paniek en uh, uh, de, de menselijke emotie, zeg ik nee daar zit ook echt nog wel een fundamenteel karakter onder. Namelijk, het is daar wel wat minder mm -hmm. dan in Duitsland. Je kunt het zelf zo zeggen. Dat dat, uh, in Duitsland, daar wordt geld verdiend. En als je geld verdient, dan hoef je niet te bezuinigen. In Griekenland wordt helemaal geen geld verdiend, heel veel verloren. Mm -hmm. Ja, dan kun je ook minder uitgeven, dus dan moet je bezuinigen. Dus t, uh, dat op elkaar stapelen en dan zeggen van... kijk, er is een relatie tussen bezuinigen en een uh, hoge rente... Ja, nogal logisch. Maar volgens mij is de oorzaak precies andersom. Het grote probleem in Europa is hoe verdienen we meer geld bij elkaar? In Duitsland gaat dat goed, in Nederland nog een beetje. En in andere landen, Oostenrijk gaat ook. Nou ja, kortom, hoe verder naar het zuiden, hoe minder. En ja. dus zitten ze daar in de problemen. Maar dan is het leven weer gelukkig heel erg simpel. Want als je dan de, die landen meer afknijpt, knijp je ook een verdiencapaciteit af. En gaan ze dus verder, gaat het karretje ja, verder in de poep. Om in wielrennen termen te spreken. Dus er He? moet ge. ge uh, Gedacht worden aan de vraag hoe kunnen we zorgen dat ze daar meer geld gaan verdienen. Ja. Dus er moet werkgelegenheid komen, er moet er initiatief genomen dan worden. Moet er dus ge je ziet in Spanje worden. gebeuren. Dan moet er toch geïnvesteerd worden, ja, ja, daar zeker. heb je toch geld voor nodig. Ja, maar daarom mm -hmm. is ook bezuinigen op overdragsuitgaven is, uh, prima. Maar, op, maar bezuinigen op investeren, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Kijk, in Spanje, daar spreekt niemand meer over op het ogenblik. Het gaat met de Spaanse economie. Ik ben toevallig twee maanden geleden geweest op een studiereis. Daar gaat het een geweldig stuk beter. Ja, de, de huizenmarkt is een grote ramp daar... Maar voor het overige gaat het prima in Spanje, want daar zit verdienkracht. Ja. Nou ja, dat, dat was... is de school, uh, de grauwe tegen de schoolkamming gaat. Zij ah, ja. altijd maar één school, nu hebben we er weer een andere bij, zoals het hoort in een economiepanel, toch? gaan we verder gaan met het uh, belangrijke financiële nieuws uit Nederland. In Nederland uh, deze dagen. De Raad van State heeft beslist dat de nationalisatie van SNS Reaalbank overeind blijft. Minister van Financiën, Dijsselbloem, die mocht de aandeelhouders en schuldeisers onteigenen. Alleen waar de rechter van de Raad van State een stokje voor gestoken heeft... is dat deze mensen niet het recht ontnomen mocht worden... om naar de rechter te gaan om uh, schadevergoeding te eisen. Alles bijeengenomen, genomen, Marian. Een goede beslissing? Vind ik wel. He, en Ik vind ook, we, we, je leef, we leven in een rechtsstaat, je kan maar zoveel onteigenen. Uh, dat is blijkbaar iets wat we met z'n allen besloten hebben... dat dat op een gegeven moment mag. Uh, echter iemand zijn rechten ontnemen die ook uit het verleden voortkomen... Ja. Ja, dat vind ik wel heel ver gaan. Ik ja, vind, vind het dat dat dat je op... een, beetje, een beetje onrustbarend dat een eerbiedwaardig college... of de Raad van State zoiets uh, anti antirechtsstatelijks uh, beslist. Had. Had, ja. Uh, nou ja, de regering nee, eigenlijk. De overheid, de overheid, zijn eigen overheid ja, ja, ja. zoiets anti-rechtstaat. Omdat dat, dat doet. natuurlijk gemakkelijk is. Kijk, zij willen iets overnemen wat klip en klaar duidelijk is. En dat daar niet nog een keer een heleboel claimen van derden naar, naartoe kunnen komen. Nou, die ja. weg is nu weer open. Ze hebben het geprobeerd. Ik ja, vind je, het... je praat er daar natuurlijk niet mee goed. Dat is nee, lekker. Om ik, ik het, makkelijk het ook... te maken schuiven we de dus rest. Het... Staat even opzij. Het ja, is dus een heel machtspel wat daar geweest is. Of een, een, een misschien iets te makkelijk genomen besluit. Ja. He, uh, in mijn ogen, ze hebben het geprobeerd. Ja. Uh, je doet dat ook wel eens in de zakelijke onderhandelingen. En het is mislukt, je bent teruggevlogen. Jan kijkt zuinig. Nou, in die zin, kijk, die, die SNS-bank door die, door die uh, onroerend goed affaire, die was gewoon failliet. En dat was hij nog net niet. Hij mocht ook niet failliet gaan omdat het een systeembank is. Maar als je aandelen hebt en risicolopende obligaties en dergelijke, ja, dan weet je dat je dat risico loopt. Als je ze niet op tijd verkocht hebt, ja, dan heb je pech als het dan wordt overgenomen, genationaliseerd, mm -hmm. in plaats van failliet gaan. Bij failliet alles weg. En bij genationaliseerd ook, ook alles, alles weg. weg. Ja. Ja, ja, maar nee, Niemand heeft hier cool. nog verteld op welke manier en hoe het failliet is. Dat vind ik nog een heel black box. He, en dat is voor mij he, dat dus vooruitlopend op. Uitlopend op. Ja. En dan ga je de goede kant op. Als er niks meer in zit, krijg je ook niks. Maar dat is ook nee, maar Ik Jan vind Maarten... wel dat je het dan even open moet zetten. Ja, Jan Kammerg Jan Maarten Slachter, ook lid van dit panel... Voor, eh, baas van de VEB, Vereniging Effectenbezitters... die hebben ook gezegd, ik had eigenlijk gehoopt en verwacht... dat de rechter zo'n tussenvondens zou, zou uitspreken... en vervolgens nog een aantal onderzoeken afmaken. Onder andere een onderzoek waar eh, Marian het over heeft. Had je dat ook reëel gevonden? Nou, uh, ja... Uh... In theorie is het een oplossing, maar praktisch niet. Want, Want met al deze geruchten... dan ging geloof ik een miljard per uur de deur uit of per dag. <laughs> dus hetzelfde als bij de DSB-bank. Daar gingen de mensen hun geld ook ophalen. Het was ja. gewoon einde. Maar ja. daarna bij de DSB is wel de curator erop gezet. Die heeft nog gekeken, wat zit erin, wat zit er niet in? Wie ja. kunnen, welke uh, crediteuren kunnen we nog tegemoetkomen? En dat verwacht ik eigenlijk hier ook. En om dan vooraf de deur dicht te doen... He, zonder dat oh, okay. iemand... Jij zegt, laten we even hier. afwachten wat er ja. uiteindelijk nog... hoe dat faillissement eruit ziet, wat die boedel dat nog er, heeft. Ja, dat die tent echt helemaal geen geld hm. meer heeft. En, weer. en dat kan je dus niet doen van tevoren door je eigen positie. Want zo zie ik dat dan door je eigen positie te secureren. Dat wil iedereen natuurlijk graag. Maar zo werkt het niet. Dat is nee. mijn... Uh, Goed. Ja, laten we naar af. de woningcorporaties gaan. Ook, ja. de, ook zware tijden beleven. Een aantal is bang failliet te gaan. Dat heeft allemaal te maken met die voorgestelde verhuurdersheffing. De woningcorporaties moeten uh, over hun bezit wat extra. Of wat? Flink wat extra belasting betalen. Veel over te doen. Zoveel zelfs dat er nu een brandbrief naar de Senaat is gestuurd met de smeekbeden. Ik geloof FNV Bouw en de Verenigde Woningcorporaties, jongens, doe dit niet. Stel dit uit. Hoe rampzalig is dit plan van die verhuurdersheffing? Jan Kamenga? Ik denk dat het echt rampzalig is. Want uh, er zijn twee effecten. De ene is dat verhuurders uitermate onredelijk vinden dat ze een belasting moeten betalen... over een opbrengst die hoogst onzeker is. Want ze mogen een huurverhoging toepassen, tot 6 procent. En er staat een verhuurdersbelasting tegenover lang niet altijd kan die huurverhoging worden doorgevoerd. En die verhuurdersbelasting die is ook met oogkleppen op voor, uh, er moet 2 miljard op tafel komen dat is het verhaal. En daar worden dan niet alleen de corporaties het slachtoffer van daarvan zou je nog kunnen zeggen, hebben huizen ooit met subsidie gebouwd mm -hmm. en die subsidie is nu niet meer nodig, dus die nemen we nu weer in. Maar private beleggers die hebben helemaal nooit met subsidie gebouwd. Die hebben gewoon hun huizen, waarin mensen vaak veel te goed met veel te hoge inkomens veel te goedkoop wonen, dat geef die hebben al gesubsidieerd he? moeten dan nou maar hopen dat dat ze die huurverhoging kunnen doorvoeren. Denken ze eindelijk meer rendement te maken. En dan hebben ze een verhuurdersbelasting aan de broek. Gevolg is, en dat is het tweede belangrijke element: gevolg is dat de hele sector zich afwendt van investeren. in het bouwen van huurwoningen. En dat er dus niet gebouwd wordt. En dat betekent dat er wel een, wel een vraag is... want dat zijn alle deskundigen het over eens. Is veel minder vraag naar koopwoningen. Starters hebben het heel moeilijk op die koopwoningmarkt. Voldoende besproken. Dus ook door de flexibiliteit van mensen. Veel meer vragen naar huurwoningen. Wij hebben gezegd bij vastgoedbelang... wij zien de mogelijkheid om 40.000 nieuwe woningen te bouwen. Dat doen we niet. Vergeet het maar. Het is geen aantrekkelijke optie op deze van manier. Vanwege die verhuurdersheffing. Ja, hij. natuurlijk. De, ja. Hele, de hele sfeer, het klimaat. Je gaat toch niet iets kopen waarvan je zegt... van ja, dat is gewoon geen goed product. Product. En, en, en je, zoals Ger in het, be, in het begin van de uitzending zei... de VVD-corrivé, Jan Kanka, op naar partijgenoot Stef Blok... die daar nu uh, het ministerie beheert. En die heb je natuurlijk met open armen ontvangen. Ja, dat wel. <lacht> dat wel. Maar uh, kijk, men is uh, in Den Haag zo bezig met het regeerakkoord... en met proberen om dat regeerakkoord over de streep te trekken... op allerlei punten, samen met de coalitie, en als dat niet lukt met de Eerste Kamer... zo bezig met dat politieke probleem... dat de inhoud bijna ondergeschikt geworden is. We krijgen een nauwelijks reactie. 40.000 woningen, er gaan dit jaar 27.000 bouwvakkers de straat op. Dat zou niet gebeuren als je 40.000 woningen gaat bouwen. Het is toch niet te geloven? Maar ja... Er is een regeerakkoord. En zelfs coalitiepartijen in de Tweede Kamer zeggen... ja, het is allemaal prachtig. Ja, wij vinden het... Maar ja, we hebben een regeerakkoord, dat hebben we ondertekend. 4,5% maximale huur van de WOZ waren ook een gruwelijke regel. Nou, die is dan afgeschaft, dat is dan niet doorgegaan. Want dat kon iedereen begrijpen dat dat niet ja. ging. Maar het is gewoon niet goed. Dus maar... wat zie je? Helaas, ook 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog... nog altijd... Pappen en naathouden, maatregel ja. hier, maatregel daar... en niet een grote doorbraak in... we gaan nou die woningmarkt dus eventjes goed aanpassen... aan de tijd van 2013. Ja. Maar de, afgelopen, de, de afgelopen tijd na het af afkondigen van die maatregel... Hoor je, lees je wel hier en daar analyses van... Het kan gewoon niet dat ze dit overeind houden. Nee. Daar moeten ze iets aan doen. Heb jij in die gesprekken in Den Haag gemerkt, Jan... Uh, daar is wel een beginnetje te maken? Van ja, de terugkeer er, er, op de schreden. Ja, er is wel een begin. Maar men is zo bang om uit elkaar te vallen. Want ja, VVD en Partij van de Arbeid... staan natuurlijk op dit punt ook al uh, behoorlijk tegenover ja. elkaar. Dit is niet een, een politiek onderwerp... waar die twee coalitiepartijen als vanzelf dicht bij elkaar staan. Nee. Nou, er is een compromis overgesloten in het regeerakkoord. Dan moet je dat dus ook vasthouden... Maar als als je dat niet doet. Maar als je erover spreekt, dan krijg je wel heel veel sympathie... en heel veel mensen zeggen van, jij ja, hebt eigenlijk wel gelijk... maar oh, oh, oh, het is politiek, ligt het zo gevoelig. Nou, daar strandt het. Nou, Jan, ben je dat eens met het verhaal wat, wat Jan schetst? Jan ik ja, schetst. Ja, helemaal. Uh, dus jij en... voorziet ook zware tijden voor de woningcorporaties, inderdaad, als die doorgaan. Ja, en hebben, je ze, al, met hebben ze al en dit draagt daartoe bij. En het is, ik bedoel, ik, ik denk altijd met zulke soort dingen moet je ook aan overgangsregelingen denken. Niet in één keer hè, de kosten vol 100% en je moet groeien in je verhuur. Dat is sowieso een gap. Sowieso inderdaad, wat ook gezegd werd, hè, de, de investeringen komen daar onder druk te staan. Maar ik vind het uiteindelijk beangstigend zoals uh, politiek uiteindelijk op nummer één staat. Hè? Dus dat, dat je blijkbaar niet meer terug kan of zo. Ik, mm -hmm. en, en dat is, is eigenlijk doodeng. En dat, dat, dat, dat minderheidskabinet waar we het net ook even ja. voor de ja. uitzending over hadden... He, dat, dat maakt natuurlijk dat je een heleboel van dit soort... ongelooflijk nare discussies komt. En geen krachtig beleid. Nee, precies, nee. Hè? dus we komen er niet uit nee. op deze manier. Ze ja, dus voelen, allebei, allebei de partijen voelen natuurlijk initiatief heel sterk aan... dat als wij nu ineens ons punt over dit gaan maken... gezien de onrust in het land, en dat moet toch maar teruggedraaid worden... in dit geval uh, VVD bijvoorbeeld... Uh, dat dan de Partij van de Arbeid op de deur begint te bonzen... van ja, dan willen wij dit hebben. En dan is het eind natuurlijk binnen twee dagen zoek. zoek. Ja. ja, Dat is ja. waar. Maar, maar daarnaast is nog aan de orde dat het allemaal voor 1 maart rond moet zijn. Omdat ja. de huurverhoging op 1 juli in moet gaan. We en gaan de belasting in moet gaan gebeuren. dit jaar. Ja. Ja, nee, ja. Het ligt nu in de Eerste Kamer. En als dat erdoor komt, dan is het gebeurd. Ja. En dan gaat er dus dit jaar, gaat die huur, gaan die huren omhoog, gaat de verhuurde belasting, voor een, eerst voor een klein stukje, gaat het al in. Nou ja, dan gaan we in de loop van het jaar, als, als alle, alles een klein beetje is weggezakt, dan gaan we er nog eens over praten om te zien of er misschien toch nog niet iets te verbeteren valt. Ja. Laat even weggaan uit Den Haag. We gaan naar on, onze ene eigen private bank die we nog over hebben, want de rest is in staatshanden. De Rabobank namelijk heeft altijd onkrukbaar imago gehad... en dat was altijd het sterkste punt van deze coöperatieve bank. Maar ze hebben nu een hele hoge boete gekregen... in het zogenaamde Libor-schandaal. En dat gaat ze nu nou, 3,5 miljoen kosten, maar waarschijnlijk meer. Even dat uh, Libor-schandaal... Uh, Libor-schandaal, Libor, uh, Libor uh, Marianne Thijssen dat is een soort rente die banken afgesproken hebben... Ja, die ze elkaar berekenen. Die ze elkaar berekenen. En dat wordt dus, is ook de standaard waarop je dus weer doorrekent naar klanten toe. He, uh, dus door waar ook dan bijvoorbeeld de rente op je hypotheek op moet wordt uh, de, berekend. Ja, het ja. moet dus een marktrente zijn. Daar ja. komt het neer. Maar zodra je dus die kan manipuleren, dan heb je geen marktrente meer. Dan heb je iets wat neergezet wordt door een En dat is precies aantal... wat er gebeurd is. Zegt, dat is ja, gezegd. en daarmee ja. Heb je dus, doe je dus voorkomen naar iedereen toe... dat dit een een rente is van de markt. Hè, maar je hebt dus een aantal partijen... die bedacht hebben dat dit een goede rente is. Mm -hmm. ja, en dat is een heel ander uitgangspunt. Dus maar dan... wat is het verschil? Wat zou de marktrente zijn? En waar kwamen zij op uit? Nou, dat zal nooit in de procenten zitten. Zo moet je het niet zien. Dus dat zal in de tientallen basispunten zitten. Maar een tientallen basispunten op een heleboel miljarden... is natuurlijk wel lekker voor een bank. Ja. Ja. Ja, dat is weer in de en het is gewoon ja. geen goed gedrag. Dus nou, dat vind ik. Ik vind dus, dus de, de essentie niet? hierin is... dat. We allemaal van de markt uitgaan. En uiteindelijk zit er daar gewoon weer een stel... excuseer mannen. Oh, ik dacht, dat komt een heel erg woord. Ja. In een kamer. En die hebben het met elkaar besloten. Ja. En het uh, de, de, dus de, gaat natuurlijk niet om die mannen. Maar het gaat om het gremium dat dat, dat, dat dus kan gebeuren. En juist bij banken, juist bij een, een, een fundamenteel instrumentarium... Uh, in de financiële wereld. Ja. En dan ook nog de Rabobank. Onvoorstelbaar. Want... Ja, ja, Jan is het hier niet het schadelijke van dat uiteindelijk met dat geld van banken, met kredieten van banken... moet geïnvesteerd worden, dat er dus de afgelopen jaren... God weet hoe lang, veel te duur geïnvesteerd is. Ja, dit, dit, dit, dit voedt het gevoel dat het niet eerlijk is. We hebben het ook over een veel te hoge hypotheekrente in Nederland. Ligt ja. een procent hoger dan in de landen om ons heen. Nou ja, ik weet niet of er nou zo'n precieze relatie ligt... want het zijn natuurlijk tienden van procenten waar het over gaat. Met die... Maar het voedt wel het gevoel dat we op een of andere manier het niet eerlijk worden. worden. Nou ja, zeg het maar. Zo. He, dat het gewoon niet eerlijk is zoals we behandeld worden. En bedrijven die kunnen geen geld krijgen. En als ze geld krijgen, moeten ze een gigantische rente betalen. Dat loopt boven de 10 op het ogenblik. En steeds een lager percentage van wat ze nodig hebben. De, de, de, de, de, we blijven met die banken sukkelen. SNS over de kop dit probleem nou weer bij de Rabobank... wat nog een beetje stabiel was. Het, het, het geeft zoveel wantrouwen... in de samenleving weer naar die banken. Ik vind het heel jammer. Ik had was... echt gehoopt dat we op een betere weg waren. Ja. Ja. ja, en dat blijkt dan dus niet... en inderdaad onze eigen Rabo. Maar we, hoe weet je nu eigenlijk... Ah, hoe komen ze erachter en hoe weet je zeker dat het dan nu niet meer gebeurt? Want dat het is niet de eerste bank. Het was Barclays, <laughs> <weet je> de, <laughs> de Royal Bank niet. of Scotland... Ja. nu dan de Rabo. daar waren we ja, allerlei is banken is... bij betrokken. Ja, maar Lieber worden niet door één bank gezet. Die worden door meerdere banken gezet. Dus elke zoveel jaar kunnen we dit weer... Verwacht. Kan. Ja, in, in mijn ogen is het hè, de. de uh, hoe slechter het gaat met de economie in algemeen, hoe, hoe meer er. Trucs. er ja, hoe meer trucs en hoe meer ja. dingen naar boven komen. Maar hoe weet je nou ja. wat een echte marktrente dan is? Hoe kan je dat dan vaststellen? Ja, dat is dan de Want vraag. Want je weet nooit of er niet gerommeld wordt. Ja. dat weet je. Dat weet je nooit. Je weet alleen dat er wel gerommeld wordt als het uitkomt. Nou, ik denk dat de mannen weten welke eh, tiende ze er bovenop hebben gezet. Dat denk ik wel. Hmm. Ja. Ze weten dondersgoed wat de marktrente is. Kan jij nee? niet met jouw bedrijf een instrument nee. ontwikkelen op dit tegen Nee, gaan? Nee. Is dit ook een rem op economisch herstel? Of is het dramatisch? Oh, ja, zeker. Nee, dit is een rem op economisch herstel. Alleen het feit dat je geen geld kunt krijgen, en dat je ja. geen vertrouwen. Dat de bank geen vertrouwen heeft in jou en jij inmiddels geen vertrouwen meer kunt hebben in je bank. Als je naar de bank gaat, dan heb je daar een totaal ander gesprek als vijf, zes, zeven jaar geleden, er voor komt de nog crisis. iets bij voor ja. die hypotheek, ook wat de Rabo betreft, heeft nog een tegenvaller. Er is een uitspraak, ik geloof zelfs van de Hoge Raad, maar dat weet ik niet zeker, dat dacht ik. Ja. Dat uh, uh, je op grond van een standaard hypotheekakte mag de Rabobank helemaal niet meer zomaar overgaan tot het confisceren van allerlei goederen, als mensen een restschuld hebben. Dus dat betekent dat ze vaak waarschijnlijk naar een heel groot deel van dat geld zullen kunnen fluiten, de rabo. Of, of ik bedoel, als er geen nationale nee. hypotheekgarantie of zo is, ze kunnen, ja. ze kunnen er niet aankomen. Nee, wat, ze, wat, ze, uh, wat ze zeggen is, uh, als de bank een uh, executariale verkoop doet, gedwongen verkoop, ja. uh, uh, dan uh, mag de bank daarna tot nu toe, mag voor hetgeen wat overblijft, de he, mogen ze, voor de restschuld, mogen ze. Uh, en dat is meestal geregeld in, in de actes en voorwaarden van de bank, mogen ze jouw uh, spaarcentjes mogen ze pakken. Uh, in de krant stond ook nog dat ze naar je auto toe mochten. Ja, maar dan moet die, wel, dan moet die ja. wel gesecureerd zijn aan je volgens mij. Maar dat weet ik niet precies wat er bij de Rabo in staat. De vraag is dus echter, als je dus die executoriële verkoop ingaat, mm -hmm. dan hebben ze, en ik heb een tonnetje geld op mijn spaarrekening staan, dan hebben ze totaal geen incentive om de hoogst mogelijke prijs eruit te halen. Want ze kunnen ook altijd nog mijn tonnetje pakken. Hmm. En dat heeft nu de, uh, uh, de Hoge Raad van gezegd. Je uh, bank, het is prima een executele verkoop... maar het vervolgtraject... Hè? Dan, uh, dan wil ik van jou weten of je je best hebt gedaan... of je ook nog daar beste naar mevrouw de, de spaargeld... Ja, precies. Want dat gebeurt nu niet, Jan Kalinga, hè? bij executie vaak... dat hij, wordt een huis een beetje onderhands of is er ja. al afgesproken... en dan gaat het voor een belachelijke prijs weg. Ja, dat zijn natuurlijk. Dat, ja, aan de andere kant wordt er natuurlijk ook gefraudeerd... tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. We merken dat in het kader van nationale hypotheekgarantie... het aantal echtscheidingen hand over hand toeneemt. Want mensen hebben, uh, hebben een huis onder water staan. Willen het huis verkopen. Ja, blijven met een grote schuld zitten, Men gaat scheiden en doet een beroep op nationale hypotheekgarantie. Grote schaal. Duizenden. Op hmm. het ogenblik. Hmm. Dus het is aan alle kanten is het gewoon. Maar dat krijg je, als de banken dingen doen, die deugen, dan denken de mensen van nou, als zij het doen, dan kan, ik het, hebben, kan ik, dan ik het ook. Dan hoor je dat de bank niet meer alles mag afnemen. Uh, dus ja, we zijn wel, uh, we zitten wel in een crisis. Ook, uh, het ook, wordt voorlopig voor nog Erger voor het beter wordt. Zo is het. Ik we we, we, we het hebben allemaal sippe gezichten hier aan tafel. Heel erg. Desondanks bedankt. Jan Kamminga, Marianne Thijssen. Onze economiepanel klinkende munt was dit. En met een ietsje minder sip gezicht zit hier Tim Overdiek... die nou, zo meteen ik waarschijnlijk een ongelooflijk uh, vrolijk radioeentje <laughs> ja, gaat wat presenteren. En het is vrolijk omdat we op dezelfde manier beginnen... als waar we in juli een uur geleden mee begonnen. De politie? Uh, juist, dat is toch wel opmerkelijk nieuws over de politie. Om uh, um, een onmiddellijke stop op het opleiden van uh, nieuwe agenten aan te kondigen. Omdat er 2000 te veel agenten in dienst zouden zijn. De klopt van alles niet aan. Gaan we helemaal uitzoeken. We spreken ook met iemand die eigenlijk aan die opleiding had willen beginnen. En nu dus met lege handen staat dat gaat gebeuren, horen we het komend uur. Ik heb ik een hele valse vraag voor jullie. Dat motto over de uh, inbevuldiging. Ik weet dat het iets met dromen en een advies nee, aan de koning... Hem, ik wil het precies weten. Lukt, het niet precies weten. Lukt niet, hè? Dan klop je aan een nee. verkeerde deur. Nee, uh, de gasten, over. Waar droom je vergeten. van over de toekomst van ons land? Ja, en Wat S kan de koning daarmee? Slaap Sorry. jij maar lekker verder. Blijf <laughs> luisteren, want daar gaat het onder meer over. Ik krijg hem ook niet onthouden. Uh, Na de hoofdpunten van het nieuws. Door op meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De SP beschuldigt minister Blok van het onvolledig en onjuist informeren van de Tweede Kamer. Blok zou een rapport over de gevolgen van de huurverhogingen geheim hebben gehouden. De minister heeft volgens SP-Kamerlid Janssen vier keer het parlement verkeerd geïnformeerd. De Kamer debatteert er binnenkort over. Twee jongens die betrokken waren bij de mishandeling in Eindhoven van een man van 22 komen voorwaardelijk vrij. Ze mogen de rechtszaak thuis afwachten. Wel moeten ze zich aan strenge voorwaarden houden. Zo mogen ze niet in Eindhoven komen, krijgen ze huisarrest en mogen ze geen contact hebben met de andere verdachten.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 Zuid-Afrika heeft een eigen vleesschandaal. In onder meer worstjes, burgers en pastijtjes... waar volgens de verpakking puur rundvlees voor is gebruikt... hebben onderzoekers sporen van heel andere dieren gevonden. Soms zat er kip of varken in, maar ook ezel, geit en waterbuffel. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan nu 14 files, een dikke 40 kilometer bij elkaar opgeteld. Los van de dagelijkse files staat er een kapotte vrachtwagen op de A12... vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Grijzoord en Arnhem-Noord 4 kilometer. De is ook is dicht. En er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan op de A28 richting Utrecht. Nou, die is inmiddels weg. Dus de Soesterberg en de Uithof staat nog wel 3 kilometer.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 20% korting op tv's en 20% korting op wasdrogers. Dus kom vrijdag of zaterdag naar Electroworld of kijk op electroworld.nl. De Citroën C1. De compacte Citroën waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al wel? Een litre voor 23 kilometer. Incroyable. Dus, uh, dat... Met Fancy van Holland naar Tirol. Met een tankvulling. Spitsen.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 Goedemiddag. In het nieuws twee comeback-kids. En het is niet per se goed nieuws. Steve McLaren en Silvio Berlusconi. Want een terugkeer op het oude nest is niet altijd garantie voor succes. Daar kwam FC Twente achter. McLaren maakte de club landskampioen in 2010. Maar dit seizoen... Niet goed genoeg om de bewierookte trainer te behouden. Italië kan maar geen afscheid nemen van Berlusconi. Hij was drie keer premier en ook nu is hij terug van weg geweest. Al blijft zijn precieze rol in de Italiaanse politiek voor ons nog onduidelijk. In Europa dachten ze van deze politieke schurk af te zijn. Die typering kwam van Europarlementariër Wim van der Kamp. Straks bij ons te gast. En een etmaal na de lancering van het motto... gaan we ons land in op zoek naar uw dromen en inspiratie voor de toekomstige koning. Dat doen we tot half zeven vanavond. De politie is met onmiddellijke ingang gestopt met het opleiden van nieuwe agenten. Het besluit is vorige week genomen. Kandidaten die in april zouden beginnen met de opleiding hebben te horen gekregen dat het niet doorgaat. Rob Luiten van de Nationale Politie. Goedemiddag. Goedemiddag. 2000 mensen te veel. Hoe kan dat nou ineens? Nou, dat kan niet ineens zijn. Ik moet bovendien even dat bericht een beetje nuanceren, want het is niet zo dat we helemaal stoppen met opleidingen en ook niet met onmiddellijke ingang. Het is wel zo dat we dit jaar minder mensen gaan opleiden voor onze reguliere opleiding, maar dat zijn er nog steeds duizend dit jaar. Duizend? Die ja, mogen beginnen top. of een opleiding mogen afmaken? Nee, dat zijn mensen die uh, ook nog in de opleiding mogen beginnen. Het is zo dat wij 800 mensen regulier opleiden. Dat worden dus gewoon politiemensen. En wij leiden daarnaast ook nog 200 mensen op die al een opleiding hebben. Dus bijvoorbeeld HBO. En die stromen nog steeds bij de politie in. Wat alleen wel een, ja, en misschien wel een luxe probleem is voor de politie... is dat wij inderdaad nu al een overcapaciteit van 2000 mensen hebben. Dat zal in de komende jaren teruggedrongen moeten worden... En het is ook zo dat wij ontzettend veel sollicitanten hebben. Een potentieel van enkele duizenden die wij naar de opleiding zouden kunnen doen. En die mensen die zouden inderdaad wel eens te horen kunnen krijgen. Wij vonden dat u primair geschikt was voor de politie. Dat zijn overigens dan nog niet de mensen die al uitgenodigd zijn voor een opleiding. Want die mensen die al uitgenodigd zijn gaan ook in de opleiding... Maar het zou zomaar kunnen dat je het gevoel hebt dat je goed was voor de politie... maar uiteindelijk toch niet in een opleiding komt. Ja, precies. Want het gaat er even wat rekensommetjes maken met u. Uh, u noemt het een luxe probleem dat je 2000 mensen te veel hebt. Je kunt het ook noemen dat het een beetje verkeerd is geschat. Keer, hoe kun je in één keer... Want jullie hebben 55.000 agenten in totaal. Hoe kun je dan in één keer nu constateren dat je 2000 mensen boventallig hebt? Nee, het is eigenlijk andersom. Wij waren een regionale politie met 26 regionale politiekorpsen. Wij hadden... Op dit moment hebben wij 52.000 politiemensen. En dan is het zo dat je naar een nationale politie gaat. En dat doe je om een aantal redenen. Een van die redenen is de efficiëntie. En in die efficiëntie hoort ook al dat je met minder mensen je werk beter probeert te doen. Dus wij streven naar een aantal van 48.700 in 2015, zeg maar. Maar nou, dat nu, betekent dus maar, ook dan dat je ook je inname daarop moet aanpassen. Nee, we, we moeten even teruggaan naar het nieuws. Het feit dat jullie kennelijk na het uh, beginnen als nationale politie... tot de ontdekking komen dat er ruim 2000 mensen boven de beoogde omvang zitten. Hoe kan dat? Die mensen hadden wij al. Hoe kon je dan nu tot de conclusie komen dat jullie 2000 mensen te veel hebben? Nee, dat, dat is niet zo. Wij... Wij zullen toch uiteindelijk zullen wij moeten naar dat streefgetal van 48.700. Wij blijven mensen opleiden, want het is ook zo dat wij natuurlijk een natuurlijke uitstroom hebben. Mensen gaan... Uh, nee, ik begrijp het. Nee, Mijn vraag ja. is volgens mij heel simpel. Jullie zijn begonnen in januari met nationale politie. samenvoegen van 26 uh, uh, korpsen uh, tot één grote club met, uh, met een aantal eenheden. Hoe dan ook, jullie komen dan tot de ontdekking dat er 2000 mensen boven tallers zijn. Hoe kan dat? Nee, maar die, die mensen die hadden wij toch? En, en wij komen niet tot de ontdekking dat wij plotseling 2000 mensen te veel hebben. Wij komen tot de ontdekking dat wij een nieuw streefgetal hebben met de nationale politie. De mensen die al bij de politie werken, die blijven werken. Die krijgen geen ontslag. Het is zo dat die mensen hier werken. Die mensen die blijven hier werken. En we zullen ook een natuurlijke uitstroom krijgen. En dat betekent wel dat we naar een nieuw streefgetal werken. Dus het is niet plotseling. Wij wisten allang dat wij 52.000 mensen hier hebben. En die werken hier. En we hebben een nieuw streefgetal. Dus minder mensen in een opleiding. En in die opleiding betekent dat nu dus dat uh, grotendeels de opleiding wordt gestopt van mensen die ze hadden aangemeld? Nee, de, de mensen die aangemeld zijn en de belofte hebben dat ze naar de opleiding gaan, dat zijn er dus dit jaar duizend, die gaan ook wel degelijk naar de opleiding. Maar het zou wel kunnen dat onze klasjes wat kleiner worden. Het zou ook kunnen uh, dat wij wat klassen moeten samenvoegen in die zin, hè? want andere jaren hadden wij wel meer mensen in de opleiding. Maar wij horen van mensen dat ze worden afgebeld. Ja, ik hoor dezelfde geluiden, maar die worden als zij al een opleidingsbelofte hebben, worden zij niet afgebeld. En als zij het gevoel hebben dat ze in een keuringssituatie er prima doorheen zijn gekomen, maar ze hebben nog geen opleidingsbelofte, dus niet een brief waarin staat dat zij mogen beginnen in de opleiding, dan is het zo dat het kan zijn. Dat we zeggen. ja, joh. Prima, je bent goed potentieel. We hadden je nog niet ingepland staan voor een opleiding. Dus helaas moet je even in de wacht. Volgens uh, Gert van den Kamp, die een uur geleden bij de VPRO zat... Um, uh, zijn er mensen bij die hun baan hebben opgegeven... en ervan uitging dat ze bij jullie aan de slag konden. Ja, die geluiden heb ik gelukkig nog niet gehoord. En ik nou, moet ik had een uur geleden, uur geleden ja. bij de VPRO, op deze zender. Ja, ja, het zou kunnen. Ik heb dezezelfde geluiden nog niet gehoord. Ik, uh, ik hoor gelukkig alleen maar dat mensen die een opleidingsplek beloofd is, dat dat in ieder geval doorgaat. Wij gaan dit de komende uur nog verder uitwerken. Want we gaan inderdaad praten met iemand die uh, uh, had gehoopt de opleiding te kunnen gaan volgen, En uh, we gaan eens even kijken hoe het met die persoon gaat verlopen. Rob Luiten van de Nationale Politie, ik dank u hartelijk. Wie gaat er met wie regeren? Dat is de grote vraag die iedereen zich nu stelt in Italië. Met in de Kamer een hele andere politieke kleur dan in de Senaat... lijkt de padstelling Compleet. Rob Zouwberg en Rome, uh, eerst even naar al die stemmen. Zijn die allemaal geteld? Ja, er zijn bijna allemaal geteld. Er komen nog wat stemmen van overzee, Maar die kunnen uh, dit resultaat eigenlijk niet meer echt veranderen. Er zit Bersani van de socialisten dus in de Kamer... In de Senaat die op een andere manier wordt gesteld, want daardoor is dat verschil ontstaan. Daar is Berlusconi nu de grootste, kan alles gaan torpederen in de toekomst. Ja, het zit nu weer vast in een onwerkbare situatie. Ja, maar er zullen toch wat toenaderingspogingen moeten worden ondernomen. En zie je al wat gebeuren, ja. wat bewegingen over en weer? Nou, er worden al wat dingen geroepen. Berlusconi, eh, die horen we al wat roepen, want Berlusconi, die, zegt, want die, die heeft inmiddels iets moois gezien. Die heeft gezien dat president Napolitana hier deze zomer opstapt. Zegt, ik wil wel nieuwe president van Italië worden. Op die manier wil ik wel gedoogsteun gaan leveren... aan een socialistische regering van Bersani. Nou, ik denk niet dat dat gebeurt. Maar ja, eh, sluwe vos, je ziet zijn kansen natuurlijk. Dan is er Grillo natuurlijk met zijn grote blok... Eh, in het midden, die vijf sterrenbeweging. Wat gaan die doen? Zijn die mensen bereid te praten? Maar wie hier allemaal erg naar uitkijken, is zometeen om vijf uur, dan worden we de leider... Van de socialisten, Bersani. En ja, we zijn erg benieuwd wat hij voor voorstellen heeft hoe hij dat ziet, hoe hij ermee verder wil komen. Ja, is het denkbaar dat hij misschien iets met Beppe Grillo gaat doen? Die toch vanuit het niet 25% van de stemmen kreeg? Of is dat inderdaad een protestpartij die straks um, in het parlement een, een protesterende, een dwarsliggende partij zal blijven? Ja, het is, het is echt een onvoorspelbare factor. Het succes van de beweging is ontzettend groot. Peilingen die je voorstelt steeds 15%, 20%, maar geen. 25, echt een kwart van de stemmen moet je, je voorstellen. Het is een heel groot blok geworden. Uh, wat er ook nog bijzonder is aan die partijen. De Grillo hebben we natuurlijk gehoord. wil niks met die oude garde te maken hebben. Die moesten allemaal wegwezen uit het parlement. Maar hij gaat zelf niet in dat parlement zitten. Want hij heeft gezegd, ik ga weer komiek worden, ik ga weer optreden in het land. Dat gaan mijn mensen straks doen in de Kamer. Nou, het is wel interessant dat onder die mensen in de Kamer al mensen hebben opgestaan. Die hebben gezegd, ja, dan moeten we misschien toch nu gaan praten. Met Bersani, hoe we verder kunnen komen. En daar kan inderdaad enige ruimte zitten. Dus kijkt iedereen naar Bersani. Na vijf uur, zei hij, gaat hij daar wat over zeggen? En dan Gaan we kijken of de partijen al dan niet dichter bij elkaar gaan komen? Naar die uitslagen van de verkiezingen gisteren. Rob Zoutberg in Italië. Gaan we door naar Den Haag? Want minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. die hoopt dat er een snelle, stabiele regering komt in Italië. Dat is goed voor de financiële stabiliteit in de Europese Unie, zei de minister vanmiddag. Politiek redacteur Margreet Boer. De Italiaanse verkiezingen hebben voor een ingewikkelde situatie gezorgd. Het is een ingewikkelde situatie die niet meteen een helder politiek beeld schept... maar het is aan de Italiaanse politiek natuurlijk zelf... om te kijken of hier een stabiele regering gevormd kan worden. Minister Dijsselbloem van Financiën wil de uitslag van de verkiezingen... niet van een uitgesproken oordeel voorzien. Italië moet nu gewoon aan de slag, vindt hij. Er zijn gewoon verkiezingen geweest en dit is een mogelijke uitslag. Uh, dus dat hebben we te accepteren. Uh, zoveel democraat zijn we met elkaar... Uh, vervolgens moet er gekeken worden gewoon in Italië verantwoordelijkheid van de Italiaanse politiek zelf of ze een regering kunnen vormen. Uh, ja, vanuit Europa zou ik zeggen het is wel cruciaal dat dat een stabiele regering is. Die ook het gevoerde beleid op hoofdlijnen voortzet. In ieder geval waar het betreft zo'n begrotingsdiscipline en het doorvoeren van hervormingen. Italië is natuurlijk een grote economie van groot belang voor de stabiliteit van de eurozone als geheel. Dus uh, de eurozone heeft er een belang bij, Nederland heeft er een belang bij... dat er snel een stevige regering zit in Italië... Uh, die de hoofdlijnen van het beleid wel voortzet. De hervormingen in Italië moeten doorgaan, vindt Dijsselbloem. Maar of dat echt gaat lukken, laat hij in het midden. Ja, dat is echt te vroeg om te zeggen. Dus het is, uh, wat ik er nu van begrijp, een ingewikkelde uitslag... Uh, die hebben wij in Nederland ook wel eens ingewikkelde uitslagen. En dan probeer je toch een stabiele regering. met een ambitieus programma te vormen. Uh, en ik ga ervan uit dat dat ook in Italië gaat gebeuren. Straks, de Oranje-verenigingen gaan aan de slag. met het motto van de inhuldiging. Eerst naar nou Dennis Mooij bij de AWB. Goedemiddag. Nee, Goedemiddag. Er staan nu 19 files, bijna 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Meestal heb je last van de, de dagelijkse files uh, rondom de grote steden. Vooral uh, rond Rotterdam en Utrecht uh, staan ze weer als van ouds, maar ook bij Den Haag natuurlijk. Op uh, de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Maarsberg en Veenendaal-West staat drie kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Steve McLaren is niet langer de trainer van FC Twente. De Engelsman is opgestapt bij de voetbalclub uit Enschede... en dat gebeurde vanmorgen naar aanleiding van de slechte resultaten... van de afgelopen weken. Twente wist de laatste zes wedstrijden in de Eredivisie niet te winnen. Assistent-trainer Alfred Schreuder neemt de taken van McLaren over. Verslaggever Edwin Cornelis over een hectisch dagje Twente. De dag begint in Hengelo bij het trainingscomplex van FC Twente... waar de selectie niet te zien is, want die traint in een sportschool verderop. Maar er zijn wel wat fans samengekomen en die staan er eigenlijk vrij ontspannen bij. Ja, u heeft het nieuws natuurlijk meegekregen, Ja, ach ja, kijk, wij als, als, als supporters, wij zien het toch uit een ander beeld. Want achter de kliezen worden er nog andere spelletjes gespeeld wat wij niet weten. Kijk, uh, misschien heeft Malkler wel gezegd, misschien hebben ze wel een dealtje gemaakt van... zeg jij nou dat je uit jezelf weg gaat, je krijgt een paar cent meer en weg is die. En dan komen de spelers per auto bij het trainingscomplex. Ze gaan er even lunchen. Wout Brama stapt naar binnen en schuift aan de tafel met wat journalisten. Ja, dan is zo'n uh, beslissing van de trainer is niet leuk, maar hebben we het te accepteren. En het is in ieder geval een verandering en ik hoop dat het uh, positief uitwerkt op de, op de club en op de groep. Hé hey Wout, je staat er eigenlijk uh, heel ontspannen bij. Ja, maar... Kijk, van binnen is het natuurlijk niet, uh, niet een positief of leuk gevoel, maar... Ja precies, maar meestal zie je in dit soort situaties als een trainer vertrekt, hè, gebogen koppies, uh, strakke gezichten. Uh, is het misschien toch wel een teken dat iedereen zich realiseert dat het misschien wel onvermijdelijk was? De, de druk werd in ieder geval heel groot. En dan is het inherent aan het voetbal dat, uh, dat ook de druk op een trainer heel groot wordt. En dat heb je ook denk ik wel uh, gemerkt de laatste weken. Er was ook nog eens veel negativiteit rondom de ploeg. Uh, met privézaken van spelers, met... Uh, er werd op de mand gespeeld richting Jok Münsterman, Allemaal dingen werden daarbij gehaald wat eigenlijk alleen maar gebeurt als de resultaten slecht zijn. De druk wordt groot en dan moet er wat veranderen bij een club. En dan is vaak de trainer de kop van Jut. We komen terecht bij het stadion van FC Twente. Waar er gewoon alsof er niks aan de hand is rondleidingen worden gegeven. Deze spelers die hier hangen, dat waren speciale voetballers die heel erg goed waren. En daar is de voorzitter van Twente, Joop Munsterman. Ja, meneer Munsterman, we hoorden de supporters al zeggen... ze zeggen dan wel dat McLaren uit zichzelf is opgestapt... maar wat er op de achtergrond heeft gespeeld, dat weten wij natuurlijk niet, hè? Nou ja, eh, iedereen mag zijn eigen complottheorie erop nahouden. Maar eh, wij zijn gewoon teleurgesteld dat Steve weg is, natuurlijk. U had hem niet weg willen hebben? Nou, we hebben altijd gezegd dat, uh, tegen Steve, uh, we don't sack you. Ook als de prestaties uh, niet meevallen? Nou, we hebben nog 11 wedstrijden te gaan. We gaan toch niet 11 wedstrijden voor het seizoen een trainer wegsturen. Maar toch, er is wel het een en ander gebeurd natuurlijk de afgelopen dagen. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Continu overleg met hem? Van, ja, hoe nu verder? Ah, continu is het overdreven. Kijk, ik ben altijd zondag op het trainingscentrum na de wedstrijd. En dat was ik nu ook. En Van der Laan is daar ook vaak. En ja, dan praat je met elkaar en dat lijkt me ook een hele logische zaak. Werden toen die twijfels al duidelijk? Nou, Ik moet zeggen dat mij dat nog niet zo duidelijk werd. Uh, hij voelde wel druk, maar hij zei ook zelf op zaterdagavond... Uh, I'm a fighter. Ja, en die fighter gooit, gooit de handdoek dus in de ring. Is dat uh, teleurstellend voor u? Dat is teleurstellend en uh, dat is natuurlijk teleurstellend altijd... voor een club voor een organisatie. Uh, de andere kant is dat uh, Steve zegt... Uh, de druk op de ploeg is door mijn aanwezigheid zo groot dat zij niet aan herstel toekomen. Maar is dat wel zo? Want je zou zeggen... met een vertrek van een trainer wordt de druk op een ploeg alleen maar groter. Ja, maar ja, goed. Dat, ik vertel alleen wat hij zegt. Um, ja, u moet dus weer op zoek, hè? Hoewel, u heeft voorlopig Alfred Schreuder. Uh, voorlopig, hè? Nou ja, het is bekend. Alfred moet zijn diploma halen. Het begint daar ook uh, aan in april. En uh, Alfred... Uh, en Jury en Boudewijn kennen de groep als geen ander. Dus uh, we, gaan nou niet, uh, we gaan geen wilde dingen doen. Nee, u neemt er de tijd voor, maar de afgelopen jaren... u bent toch altijd wel op zoek gegaan naar de wat grotere namen op trainersgebied. Is dat nu ook de intentie? Nou, ik uh, moet zeggen dat ik daar uh, geen enkele gedachte over heb op dit moment. Dat's... Echt waar? Ja. Maar kijk, uh, de andere kant is dat je altijd kijkt naar trainers. Maar om nou te zeggen namen, namen, namen. Laten we eerst maar eens even uit deze situatie komen. En accepteren dat ook Steve McLaren niet meer was dan een passant. Hij is dus vertrokken als trainer van FC Twente. Het is twaalf voor vijf. Gert Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Normaal gesproken nemen we altijd een beetje dit weerpraatje door. Kijken we samen naar de radarbeelden. Naar de verwachting voor vandaag, voor de rest van de week... Dat hebben we niet gedaan vanmiddag. We waren gewoon veel te druk. Uh, dus ik heb geen idee wat ik moet vragen. Nou, misschien kun je vragen van uh, wanneer uh, de winter ophoudt. <laughs> die vraag heb ik gisteren gesteld aan je collega Marco okay. Verhoef. Toen zei ik, nou, laatst gaan we zijn er helemaal klaar mee met die winter. Dus nou, ja. zeg maar. <laughs> nou, kijk, het, het, het, het is zo dat de komende dagen... loopt de temperatuur heel langzaam op. Dus we kunnen wel stellen dat het echte winterweer nu toch echt wel voorbij is. Het is wel zo dat er in Limburg nog, nog behoorlijk veel sneeuw lag... Uh, uh, dat is misschien vandaag een beetje weggedooid, maar er lag er zoveel dat, er, dat het op sommige plaatsen daar nog steeds wel wat wit is. Maar dat zal toch de komende dagen langzaam verdwijnen. Uh, het blijft ook droog de hele tijd, dus tot, tot na het volgende weekend blijft het droog. En eigenlijk is het zo dat de temperatuur heel langzaam wat oploopt. In het weekend, of laten we zeggen de tweede helft van de week, vanaf donderdag zo'n beetje, dan komen we uit op zo'n 5 à 6 graden gemiddeld over het land. Oké. Okay. Misschien 7. Uh, in het weekend uh, 7, 8 graden. Daarna gaan we langzaam maar zeker. Ja, je wilt het misschien niet geloven, richting er, de 10. Je kijkt er helemaal bij <laughs> richting de 10 graden. Dat is uh, inderdaad. Uh, ja, einde maar dan, dan praat ik dus echt over de, de, zeg maar begin volgende week of, uh, of, of halverwege volgende week. Ja wat zijn nou, de garanties voor dat soort lang, lange nou, voorspellingen? Die gaat, uh, die, die, die, die, die lange termijn verwachtingen, die zijn toch wel redelijk overtuigend. Dus ik laat me natuurlijk ook graag overtuigen daarvan, dat snap je wel. Maar nou ja, zo langzamerhand moeten we toch richting die, die, die voorjaarsgrens. moeten we toch wel gaan, gaan, gaan komen. Dus ja, nu nog wachten op de zon. Dat viel vandaag wat tegen. Ja, het was bewolkt. Het was bewolkt en dat zal ook morgen grotendeels bewolkt zijn. Er waren trouwens een paar plaatsen waar de zon er eventjes doorheen kwam. Vanmiddag bijvoorbeeld in het zuiden van het land, bij Breda in de buurt. Um, maar um, ja, ik denk dat morgen het noorden van het land de beste papieren heeft. Dan komt er vanuit het noorden iets drogere lucht binnen. En ja, de rest van het land zal dan toch wel weer bewolking hebben. Uh, ik hoop wel dat in de loop van de week de zon toch meer kracht krijgt. Um, maar dat is toch lastig met dit soort hoge drukgebieden waar we op dit moment mee zitten. Als die een keer vol met uh, bewolking zitten, dan is het heel lastig om dat weg te krijgen. Maar goed, de zon krijgt steeds meer kracht in deze tijd van het jaar. Dus... Dat moet vroeg of laat een keer lukken. De lange termijn verwachting is dat de winter voorbij is. De temperatuur gaat naar de 10. Uh, wie ben ik om jou tegen te spreken? Ook maar een eenvoudige presentatie die ik het volgende <laughs> nummer mag aankondigen. Toto met Stop Loving You. Amerikaanse band uh, op 8 juni in de Ziggo Dome. Waarschijnlijk niet het soort muziek wat we gaan horen op uh, 30 april. Uh, die Obade voor de nieuwe koning. Um, uh, Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Weet u nog, het motto voor bijdragen van het publiek... voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Er komen ook koningspelen voor scholieren. Wat kunnen ouders en kinderen met dit motto? Roel Pauw ging met die vraag naar een school in Opijnen. Het motto. Het motto. Nee. Eens in de krant. nee, ik heb het niet gelezen. Iets met droom en inspiratie. Nee, zeg niks. Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Nee. Niet van gehoord? Nee, ik... nee echt niet. Iemand anders? Ja, nee, ik wist het niet van. Nee? Nee. Het is met Tromgeroffel aangekondigd dat het dit is uh, geworden. Ja. Een comité met Hans Weijers, oud-minister, Joop van den Ende, Richard Krajcek erin. Die hebben daarop zitten studeren en dit is het dan geworden. Nou, hartstikke mooi. En het aardige is dat u uw eigen droom uh, mag vormgeven op allerlei manieren. U mag een mooie tekening maken... Een gedicht schrijven. Dat kunt u allemaal uploaden naar een bepaalde site. Ja, het, ja. En uh, de beste inzendingen worden geselecteerd. En daar wordt een boek van samengesteld. Nou, het lijkt mij hartstikke mooi om, uh, om zo'n start te, te hebben. Als, ja. Uh, ja. Met zijn koningschap. Dus uh, uh, ik hoop dat u er zelf door geïnspireerd raakt. moest met gedichten en uh, lied zingen en uh, ik weet het niet. Nee. Het klinkt niet alsof u er erg veel zin in heeft om daarmee aan de slag te gaan. Nou, het is gewoon hier doen ze nooit wat. Ik zeg net dat het, het zoals vroeger toen wij klein waren, dan was de school verplicht. Dan ging je allemaal in optocht naar een veld en dan deden je allemaal spelletjes. Dat was gewoon de hele dag. Mm -hmm. Maar dat is niet meer. Oh, nu dus wel hè. 26 ja, april ja. met z'n allen aan de sportdag. Zes, oh, aan de sportdag? Nou, Eerste sportdag op 26 oh, april. Oh, ja, ja. En dan op 30 april de inhuldiging. Ja, twee dagen feest. Ja, nee. Voor mij hoeft het helemaal En in Alpijn is zelfs drie dagen feest in met hemelvaartsdag erbij. Ik was is het altijd zoveel, zoveel dagen feest. Maar dag doen ze hier nooit wat. Nou. Jawel, ik vind het wel wat. Maar om, om het nou allemaal zo te overtrekken... Ja. en dat er zoveel geld ingestoken moet worden... Nou ja, het niet. idee is juist dat we het allemaal zelf doen. Hè? U mag aan het dichten, aan het schrijven, aan het ja. schilderen, aan het tekenen... Ja. mag u allemaal uploaden ja. naar een website. En dan komt het in een mooi boek. En dat boek krijgt u ook nog thuis bezorgd ja. in de loop van het jaar. In... Nou, dat was ook een hoop geld. Toch? Dat boek. Ja, maar dan heb je wel wat. Ja, nou ja, dat is wel... Als het een beetje meezit, staat jouw eigen bijdrage erin. Ja, nou ja, dat is wel waar. Dus ja. toch maar even nadenken over iets creatiefs. Ja. Waar bent u goed in? Schilderen. Ja? Ja, dat is wel uh, een beetje mijn hobby. Ik zie het al gebeuren. Ik zou erover nadenken. Hè? Ja. Maar of ik doe eens een tweede... Dat is dan weer de uitvlucht, erover nadenken. Uh, Roel Paul was dat een opijne en hij gaat zo direct naar de Oranje Verenigingen... en daar zullen ze ongetwijfeld dat motto uit hun hoofd kennen. Ik zeg het nog een keer, mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Elke werkdag.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 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlid van max.nl. Dit is Radio 1.